Even na drie uur welkom bij u zes alweer van Masters FM op CFM en AB Radio. We zijn bezig met de Masters op circuitpark voor de hele dag bij CFM en AB Radio. En zo dadelijk de demonstratie met de Formule 1 auto Albert-Jan. Ja, ja, terwijl uh, op ons tv-kanaal CFM TV uh, de, de, voorbereidingen voor, uh, de, uh, de, de voorbereidingen voor de ronde van de heer Vettel volop in uh, bezig zijn. Dus u kunt uh, daar, als u naar kanaal 45 aanzet, kunt u dat live volgen. Volledigheidshalve nog even de top 3 van de R RTL GP Masters of Formula 3. Daar komt hij dan. Op de derde plaats geëindigd Marco Wittman. Op de tweede plaats van pole gestart Alexander Sims. En op 1 wederom voor de tweede maal in successie Valtteri Bottas. Wederom winnaar van de GP Masters of Formula 3. Nou, gaan we die nog uh, terugzien in het uh, Formule 3? Uh... Ik denk het niet, want hij staat al onder contract. Uh, dus ik denk dat we die uh, weer terug gaan zien in de Formule 1. Oké, okay, nou, we wachten het af en we hopen uiteraard voor hem dat dat allemaal gaat lukken. Ja. Dat wil je toch allemaal het is, bereiken. Het is Hamilton ook gelukt, dus waarom zou het hem ook Formule 1. Geweldig.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 Master C.V. Mordier, de signal van Cher en If I Could Turn Back Time. Nou, snel over naar het circuit, eens even kijken hoe het geluid daar is. Circuit Park Zandvoort, deze update. Willem van deze staat voor ons op Circuit Park Zandvoort. De demonstratie van de Formule 1 auto met Vettel. Ja, dat klopt helemaal. Rob, ze bak, vettel. Een, een minuutje of vier geleden nog... Uh op het podium om de prijzen uit te reiken aan de winnaars hier van de Formule 3 nu inmiddels aanslijden in de auto op pad over het circuit en ja de regen is harder en harder gaan worden de Formule 1 zien we nu ook met de op uh, Sebastian Vettel die ook nog een plan heeft om uh, zo dadelijk in het een uh, donor te maken nou, mooier als uh, daar kan hij het niet doen natuurlijk uh, de die hard fans uh, van het uh, circuitpark Zandvoort uh, ja die uh, zitten daar en uh, die kijken daar ongetwijfeld uh, heel erg naar uit. Ze pakken dit fletsel, ja. Het geluid, één uh, Formule 1 auto. Uh, prachtig al uh, voor hem nu uh, rechtend. Uh, zo dadelijk gaan we daarop horen komen. Ja, en dat is een geweldige sound natuurlijk. Uh, ja, uh, er zijn mensen die doen er oordopjes voor in, En er zijn mensen die doen ze juist uit op het moment dat die vet al niet uh, gaat komen. Of ze die om de commentaar niet te horen, weet ik niet. Maar nu is op die... die uh, hij heeft een, zoals we dat noemen, een installation lab gemaakt. En die gaat nu toch even de pits in. En ja, dat zien we altijd in de Formule 1. Even alles gecheckt en nu even naar de pits. En dan moet er misschien nog iets veranderd worden. En dan gaat hij straks zijn vier rondjes, en donuts en ja, zijn showtje weggeven. Maar hoe klinkt die, die Formule 1? zeg Ik hoor je even niet. Hoe klinkt <laughs> Ik geloof hier bijna. nou ja, ja. hoe, hoe is het geluid? Ja, het geluid is ook prachtig natuurlijk. Kijk, we hebben dit weekend hier ook nog Boscheet, GP's. dat zijn wat oudere Formula 1-auto's met uh, uh, Judd-motoren, maar uh, die klinken al geweldig. Ja. En ik vind ze zelf, uh, ja, hoe verder je van het circuit bent, hoe mooier ze klinken eigenlijk. Als je in het dorp zit en je hoort het, dan is het nog mooier. Het mooie, waar ik ze het mooiste vind, klinkt, is uh, ja, uh, Hunzerig opgesloten maken uh, en dan uh, richting schijvlakken. En als je daar staat en je hoort en dan zie je ook de snelheid ervan. Natuurlijk uh, op het rechte eind zie je dat ook, hoor je dat ook, maar in die bochten uh, dan is dat helemaal geweldig om te zien en te horen. En even voor de luisteraars, waar bevind jij momenteel uh, op het circuit? Of waar ik me bevind? Ja, even <laughs> nadenken of ik dat wel kan zeggen. Heel <laughs> je? Nee, zonder gekheid. Ik uh, ben uh, richting uh, Gelag. Uh, dat vind ik toch ook een uh, hele mooie en iets voor ons uh, heel dichtbij. Uh, om ja. even naartoe te lopen. Ik uh, zoiets uh, die sound in dat uh, beeld van de snelheid. Dat wil je voor zo dicht bij mogelijk beleven En niet uh, achter een tv zetten. Uh. Nou Willem, nee, dan komen ze uh, duidelijk bij je terug. Want dat geluid willen wij natuurlijk ook laten horen op de radio. Is goed. Oké, okay, tot, tot zometeen. Willem van deze... Voor proefje, dit. Ja, zo, zo klinkt dat dan ongeveer, hè? Weet je wel. Ja. Heerlijk. Maar dit is van? Dit is de uh, Eye of the Tiger. Dacht ik. Met de Formule 1 auto, de Doreen. Oh. Mooie kast.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 Oké, okay, ja, dat nou, levert mij op. Oké, okay, prima. Nou, ja, momenteel uh, gebeurt er niet veel op het circuit, maar uh, ze zitten waarschijnlijk te wachten op iets wat komen gaat, maar er nog niet is. Uh, daar zit een heel embargo op. Uh, ja, daar gaat ook uh, trouwens. Uh, ja, hij gaat de baan weer op, Vetel, Dus we gaan zo meteen uh, rechtstreeks even naar, naar Willem om te luisteren hoe het uh, in het echt klinkt. Uh, ja, hij gaat de baan weer op, inmiddels wat opgedroogde baan. En uh, waarschijnlijk komt er nog een verrassing, uh, Rob. Ja, ik heb, uh, ik heb wat gehoord in de wandelgangen. Maar ja, het is nog niet uh, bevestigd, hè? Oh, de okay. Air Race. Nee, deze is nog niet bevestigd. Maar er gaan geruchten dat er straks een vliegtuigje uit de lucht komt vallen. Nou, ik ben heel benieuwd. Goed. We houden goed. het in de gaten en gaan uh, contact zoeken met het uh, circuitpark enzovoorts. Met uh, Willem van Deense. Misschien heb jij nog een kort berichtje. Ja, kort Albert berichtje, Jan? ja. Dan gaat het natuurlijk nog even over dat voetballen van gisteren. Want uh, de hamstring van uh, Arjen Robben is uh, vrijwel zeker gescheurd. De aanvaller zei tegen de medische staf van, uh, van Nederlands Elftal dat hij iets hoorde scheuren. Vandaag ondergaat Robin een scan en een echo om de ernst van de kwetsuur duidelijk te maken. Hij is dus ook niet meegevlogen met de rest van de jongens richting Zuid-Afrika. Dus uh, ik maak me ernstig zorgen over uh, Robin of die wel of niet naar Afrika gaat. Inmiddels uh, hebben wij uh, contact met het circuit. Ja, als het goed is hebben we Willem weer uh, aan de lijn. Willem? Ja, ja, dat klopt allemaal. Ja, vet al een uh, tijdje binnen geweest uh, met die auto natuurlijk. Uh, naar de installation. Lab. En uh, nu uh, ja, onderweg op het circuit. En uh, ik denk dat die natte geiten hij is voorzien, de auto van uh, regenbanden. toch wel even uh, flink het uh, gas uh, erop gaat uh, gooien. Dus, ik bedoel, uh, we wachten hier af uh, of hij weer onze kant op komt. Nou ja, dat zien we hem niet. Ja, nou, we horen hem wel. Ik denk dat jullie dat ook uh, naar je ja. horen gaan. Ja. En, uh, Prachtig. Richting Tarzanbocht. En, en uh, zo dadelijk komt hier uh, voor onze neus uh, langs uh, Tarzanbocht. En, en uh, ja, we wachten af. Daar is nu Tarzanbocht uit. Dus zo dadelijk hier uh, gelag door richting Hunsrug. Nou, uh, voor uh, eventjes nog. En dan horen we uh, van Heul dichtbij hier. Uh, erop. En dan uh, Hunsrug op. En dan horen hem zo over de Hunsrug. En dan uh, horen we in met het geluid uh, uh, dat hij richting uh, slot. Of schijfvlak die kant op gaat. En dat, is, ja, dat zijn mooie stukken op het circuit helemaal met zo'n auto. Ik zie net dat hij dat met één handje doet, want die andere heeft hij nodig om te zwaaien. Ja, ik bedoel, ja, iedereen zwaait naar hem. Ja, en Duitsers, die is, de grondelijke opvoeding, zwaait hij netjes terug naar iedereen. Kijk, okay, maar wat wij elk jaar altijd hopen is dat het, dat, dat het rondrecord er aangaat. Maar er staat volgens mij nog steeds op naam van Ferrari. Hè? Ja, dat uh, zou heel goed kunnen dat er nog Ferrari is. Dat gaat er uh, zeker niet aan. met uh, nee. Bij deze omstandigheden natuurlijk natte banen, regenbanden ja. Dat uh, gaat niet lukken. En dat is, uh, nee. ja, de bijkomstigheid eigenlijk. Het feit dat er weer een echt uh, mooie, uh, snelle en uh, van een geweldig geluid voorziene Formule 1 auto hier over het uh, Zandvoorts uh, circuit door de duinen gaat. Ja, dat is, uh, dat is al uh, heel wat waard. En het voor op zich... Uh, ja, altijd leuk natuurlijk, maar dat is niet uh, de eerste opdracht. De opdracht is natuurlijk uh, de mensen entertainen. Red Bull, die overigens uh, verderop in het jaar uh, ook nog een demo ergens in Nederland gaat geven op een ander Dat uh, gaat op Arsen gebeuren. Er sprak ook Robert Doornbos nog, die zei uh, dat hij uh, ook een demo gaat doen voor Red Bull. Nou, ik vroeg of het op Arsen was. In eerste instantie, ja, ja ik ga naar Arsen en later. Uh, hij zei hij uh, ik weet eigenlijk niet wat het is, ik mag het nog niet zeggen. Okay. <lacht> Wat we gaan doen, uh, dat is dat wel bijna duidelijk uh, voor ons. Ja, in ieder geval uh, een uh, zwaaiende vetel over het uh, ja, circuitpark Sofors. Start gaat maken, even wegtrekken. <laughs> uh, ja, gewoon je geluid van, ja en uh, de wielen slaan natuurlijk aardig door. Uh. Ja, ik denk dat hij net uh, de pits uitgereden is en dat hij uh, een briefje achtergelaten heeft van uh, Ja, dat zou ik ja. Dat kan niet jij zeggen, want dat kan heel erg snel uh, met de auto natuurlijk. Denk wij van dat uh, promo-filmpje wat uh, gisteren ook op de televisie in Sanford te zien was? Ja. Mooi filmpje, natuurlijk uh, Red Bull, die heel veel uh, zulke soort uh, aandacht uh, naar zich toe trekt. Met uh, die filmpjes, dus maar ook met het uh, Red Bull uh, Magazine. Terwijl de hier weer uh, richting Zijlacht komt. Niet ja, echt uh, volle gas erop eigenlijk. maar toch uh, op een mooie manier uh, dat de mensen onder uh, de indruk zijn. Ja, het volkomen van zijn auto is al mooi en, en, het, en het geluid, uh, ja, geweldig. Oké okay, Willem, uh, wat krijgen we eigenlijk na deze demonstratie op het circuit? Na deze demonstratie, als ik niet vergis, uh, krijgen we de tweede race van het weekend van uh, de Formule Renault 2-liter en dan uh, voor het Noord-Europees uh, kampioenschap. Oké, okay, nou we zitten eigenlijk nog op een uh, vliegtuig uh, te wachten, maar... Ja, nee, ik ben op de fiets, dus dan uh, kom ik ook al thuis. Zo <laughs> so kom je ook al thuis. <laughs> maar waar blijft het vliegtuig dan? Ik heb uh, die informatie is, uh, ontgaan en ik kan me voorstellen dat vanwege de lucht en alles uh, dat het uh, misschien niet uh, komt. Maar het kan ook zo zijn: ja, dat is natuurlijk allemaal op elkaar afgestemd, uh, zo'n demo. Uh, ja, het, heeft, uh, het is een leuk natuurlijk op het moment dat Vettel uh, rondrijdt, dat de aandacht uh, wordt getrokken door een uh, vliegtuig. Dus mocht dat nog komen, dan gaat dat ongetwijfeld gebeuren nadat Vettel met zijn uh, optreden klaar is. Ja, er komt van alles uit de lucht vallen vandaag bij het circuit, dus wie weet ook een vliegtuig. <laughs> vliegtuig ja. Ja. Je weet het maar. Uit. Laat het in ieder geval in de lucht blijven. Heb, heb je al iets gehoord over het aantal toeschouwers op het circuit? Ja, ik weet niet hoe zijn een vrouw krijg om te praten, maar ik heb geen idee wat ze zijn. <laughs> Oké, okay, nou, terwijl uh, Vettel zijn rondjes draait, uh, gaan wij nog even een stukje muziek draaien. En komen we straks weer bij jou terug. Ja, Oké, okay, dankjewel Willem vanaf Park Zandvoort. 9 en 105.8. De hele dag. Live race radio. Dit is Masters FM. ZANG Willem wat van het? update. Ja, wat uh, volgens mij ziet uh, Willem van Dezen ze vliegen, of niet? Willem? Ik heb uh, zoveel van de Red Bull op. Uh, ik heb vleugels. <lacht> Je hebt vleugels <lacht> gekregen. <lacht> nee, maar uh, ja, jij had het over vliegtuigen. Uh, nou, vliegtuigen uh, inmiddels gearriveerd uh, hier uh, voor uh, de demo op de show. Uh, hoe, hoe we het noemen gaan. Alles op elkaar afgestemd, dus uh, vet om weg. Uh, en het vliegtuig in de lucht. We gaan kijken wat voor capriolen die zo dadelijk gaat uithalen. Ongetwijfeld, ja, we kennen die beelden wel van Red Bull en races en ja, dat zal zo dadelijk gaan plaatsvinden. Ik mag waarnemen dat hij meer doet dan alleen maar een beetje over die vliegen. Het zal ongetwijfeld spectaculair gaan worden. Oké, okay, heb je die donuts nog gezien van Vettel? Je? Hebben jullie je donuts ja. nog gezien van uh, Vettel? Ja, zeker gezien en dat is uh, ja, natuurlijk uh, onder normale omstandigheden droog. Dan zouden die pannen binnen een munt van tijd uh, opbranden. Maar nu met de uh, natte baan kon hij toch heel wat uh, donuts uh, maken. Hij kon blijven draaien en uh, ja, een spectaculair uh, gezicht natuurlijk. Wat ook leuk was natuurlijk nou, dat hij hier uh, stopte, uh, dat hij het uh, een en ander van zijn... Uh, ja hoe moet je zeggen gereedschap, handschoenen, kniebeschermers, noem maar op. Dat die dat uh, het publiek ingehouden. Dus uh, voor een aantal fans uh, nog een extra cadeautje op deze Ik zie een van Ik bukken, want ik zie vliegtuigen komen. Wat uh, ja, dat gaat helemaal uh, naar beneden. En ja. Yeah. Weer op hier uh, over het zitdag uh, heen en uh, ja, spectaculair om te zien, uh, natuurlijk. Inmiddels uh, gaat zo dadelijk binnen nu en uh, twee minuten hier uh, de testconferentie van de uh, Masters op Formule 3 uh, plaatsvinden uh, met uh, nummers 1, 2 en 3, die was even uitgesteld uh, vanwege de herrie uh, die uh, vet hollen. Uh, Ging maken zodat we nu in het testcentrum ook kunnen horen wat de mannen te vertellen hebben over hun race in de Formule 3. Maar hij gaat echt laag over het circuit, hè? Dat vliegtuig. uit. Ja, het zit allemaal door de wortel, dat klopt. Nee, maar hij gaat inderdaad. Huizen. Hoppa! <laughs> nou, hij gaat inderdaad laag over het circuit. Ja, en, als je ziet wat die gasten uithalen tijdens die Red Bull Airraces, ja, dan uh, is dit nog een beetje waarvan je zegt, nou kan het wel, ja het kan. Want uh, ik heb ze tot meer in staat gezien uh, tijdens die air Races. Als is nu de tas en bocht uh, tegen de ingestelde richting uh, ingaan, draait nu weer uh, richting 4 en komt nu weer uh, richting dit uh, ja, uh, rechte eind. En dan gaan we even kijken wat hij daar uh, gaat doen. Oké. Okay, nou... Heel laag uh, overkomen en het is uh, ja, een mooi uh, gezicht. Het lijkt erop dat hij hier ook nog wil gaan landen. Ja, zou, het zou toch niet waar zijn dat hij gaat landen op het circuit? Ja, nou, dat is inmiddels gebeurd. En, uh, oh! Uh, over het rechte eind en gaat er dadelijk weer opstijgen. Neem ik aan, in ieder geval uh, nu met de wieltjes op de grond. <laughs> dus uh, ja, jij had het er al over. Hij gaat erg laag. Hij maakt nog een uh, 180 graden ook onder de startbrug door... En dan zal hij ongetwijfeld weer uh, snelheid gaan maken om op te starten, uh, richting start bocht, zo. En dan uh, zal hij weer uh, het luchtruim gaan kiezen, meen ik aan. Nou, geweldig dat je dat live mee kan maken Willem. Ja, het kan ook zo zijn dat hij stopt en uh, uitstapt en uh, ook een applaus uh, gaat nemen. Maar hij gaat in ieder geval uh, richting, uh, ja, hij staat precies uh, onder de startbrug nu uh, stil. Geweldige vliegtuig landen in Zandvoort. Dat zien we niet vaak. Nee, mag, ook, mag ook niet vaker. hè? Nee, nee, dat mag niet. Op het strand zie je ze nog wel eens landen. Maar dat is meer uit nood. Ja, dat is ook nog eens gebeurd. Nou, en uh, hij laat zien wat uh, Vettel kan. Een donut, Dat kan ik met een vliegtuig. <laughs> Alleen hij uh, creëert daar veel meer rook bij. Als, uh, dat we net zagen met de film 1 d van Vettel. Hij is nu. Hij stopt nu, stopt nu gewoon... Uh, ja. ...voor de pits nu. In. Ja, dat is geweldig om te zien natuurlijk. Uh, mooie kleuren. Uh, vel geel en oranje rood uh, vliegtuig Smaakt nu, uh, ja... Eén uh, rookwolk uh, over de rechterhand voor de tribune. En ja, we gaan uh, kijken wat de uh, volgende fase is wat ik ga doen. Ik neem aan dat hij, uh, hij moet weg zo, want we uh, krijgen weer een reis. Dus, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> okay. Gaat hij <-ie> mee racen? Hé <laughs> nee, hey, Willem, geniet er nog even van het schouwspel. En wij komen straks weer bij je terug voor het begin van de volgende race. Okay. Tot dan. Wat een mooi programma op het uh, circuitpark Zandvoort tijdens deze Masters 2010. En uh, wij houden het voor je in de gaten tot aan vijf uur vanmiddag op de radio en op de tv op kanaal 45. Stop de tijd.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 de juiste plaats te staan. Zodat...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 Lijken alle sterren op de juiste plaats te staan. Zo Un hombre sin ser de donde querés en la palma, yo soy un hombre sin ser. Blanca, en Unie. Verde claro y de un carmín encendido mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido mi verso es un ciervo Dit. Hey, die, uh, ja terwijl de luisteraars vliegen boven Schoofords, terwijl de luisteraars uh, genieten van de Boyen Vista Social Club, uh, genoten wij hier van een uh, zeer spectaculaire air race, als we zo maar eens te zeggen. Daar zaten alle aspecten in: loopings uh, onder de, st de stadbrug door, landen op het uh, rechte stuk en uh, nou, we horen straks natuurlijk van Willem uh, hoe hij het uh, beleefd heeft, hij hij zat er bovenop, hè? Hij zat er bovenop. Dus, uh, maar nog even, uh, even een berichtje tussendoor. Terwijl er dus wij één en al aan het racen zijn, wordt er in Parijs uh, getennist. En wel uh, de finale tussen uh, de als tweede geplaatste Nadal. Die uh, heeft het, neemt het op dit moment op tegen de zweet Robin Söderling, De man die hem vorig jaar zijn eerste nederlaag ooit... ...op Roland Garros troeg toebracht. Als Nadal het toernooi in Parijs wint... ...neemt hij de eerste plaats op de wereldranglijst over... ...van de Zwitser Roger Federer. De Spaanse Greffelbeiter won Roland Garros... ...in 2005, 2006, 2007 en 2008. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan zo dadelijk weer naar het circuit toe. De ja. volgende race, die gaat, uh, gaat er zo dadelijk aankomen. Uh, dat is, zal zijn uh, om 4 uur de NEC FR 2.0. Dat is de tweede race en die gaat over 25 minuten. Ook daar zal Willem even tekst en uitleg voor geven uh, hoe dat allemaal gaat gebeuren. En uiteraard weer live te volgen bij CFM en AB Radio 105.8 en 106.9. Everyone that you meet, I'm so lucky Giochi messi da parte per una chitarra nuova. Zegt Dit is Masters FM op CFM en AB Radio. Nog bij tot aan uh, 5 uur vanmiddag met uiteraard heel veel verslaggeving uh, vanaf circuit zo voort. De volgende race, de NRC, die gaan we uiteraard ook weer volgen met Willem van Dessen. Maar eerst even wat anders. Ja, want er wordt namelijk ook nog gegolfd. Ja, ja. En wel in uh, Wales. En daar uh, hebben wij een Nederlandse deelnemer. Dat is Maarten Lafeber. En uh, die heeft zich uh, gisteren in het Wales Open gehandhaafd in de top 10. De Nederlandse golfer zakte door een ronde van 69, min 2. Weliswaar van de vierde naar de zevende plaats. Maar met een totaal van 207 slagen heeft hij nog altijd uitzicht op een flinke prijs. Lafeber was wel wat wisselvallig. Hij noteerde zes birdies, maar ook twee bogies en een dubbel bogey. Marcel Siem blijft... Uh, bleef koplopen of blijft koploper na drie dagen nu alleen dankzij een knappe ronde van 66 bestaande uit vijf birdies en de rest par staat deze Duitser nu op 202 slagen. Hij, begint, hij is vandaag begonnen met drie slagen voorsprong op de Spanjaard Gonzalo Fernandez Cast Castaño en de deen de Thomas Björn aan de slotdag. De Australia Andrew Dot, die mede aan de leiding ging... viel door een ronde van 75 ver en ver terug. Dus uh, Maarten Laver heeft uitzicht uh, om zich te mengen... in de top van dit Wales Open. Nou, zo dadelijk na 4 uur zijn we bij je terug... met uh, Race Radio op CFM en AB Radio Masters FM. Graag tot zometeen. is masters fm Viva la vida, con alegría.